Freddy van met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 250.000 mensen de straat opgegaan... tegen de hervormingsplannen van de regering Macron. Het protest was georganiseerd door onder meer linkse politieke partijen... en een vakcentrale. Ze demonstreerden in verschillende plaatsen... tegen de reorganisatie van ambtelijke diensten, staatsbedrijven... en de nationale spoorwegmaatschappij. In Parijs deden volgens de vakbond 80.000 mensen mee. De politie hield het op 21.000. Daar werden 35 mensen opgepakt, onder meer voor het aanrichten van vernielingen. Na een aanvaring op de Dordtse Keel tussen twee binnenvaartschepen is een van de twee gezonken. Twee mensen raakten te water, maar die zijn gered. Het gezonken schip was geladen met kunstmest. De vaarweg in de Dordtse Keel is gestremd voor zeeschepen. Binnenvaartschepen kunnen er onder begeleiding langzaam langs. 25% van de Nederlanders zou willen dat Nederland uit de EU stapt. Het blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Wel heeft maar 15% van de Nederlanders vertrouwen in de politici... die op Europees niveau het beleid maken. 51% van de Nederlanders vindt dat de Europese Unie... met name over de economie moet gaan. En in Moskou heeft een dronken museumbezoeker... op een beroemd schilderij van Repin ingeslagen... Het doek, Iwan de Verschrikkelijke en zijn zoon, is zwaar beschadigd. Door het geweld van de Rus van 37 brak het veiligheidsglas. De scherven trokken scheuren in het doek. De aanvaller is opgepakt, zijn motief is niet duidelijk. Hij kan tot drie jaar cel krijgen. Het schilderij werd in 1913 ook al eens beschadigd door een man met een mes toen. Het weer, vanavond blijft het lang warm. Nu nog. Vannacht wordt het 15 tot 19 graden. Morgen is het opnieuw 26 tot 29 graden. Er is geregeld zon. In de loop van de middag zijn er stapelwolken... die in het zuiden uit kunnen groeien tot een onweersbui. Daarbij is ook kans op hagel en windstof. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Nightwalk Top 10 Nightwalk Top 10 Showfax Kiss such DJs in the mix DJs in the mix They think this is what you can. ZFM FM zandvoort, ZFM ZFM M.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 Goh, 2,5 week snip en snip verkouden. Mag de pret allemaal niet drukken? De show must go on. Als ik worden een Soul Searcher. Het can't get enough. De Ilias en Barrientos last boogie mix. Oftewel, in een nieuw jasje gestoken. Zo meteen onderweg Ronnie Flex. Ook Charlie Pat is... Uh, Charlie Poet, moet ik zeggen. Is onderweg maar is hij Peter Brown. Met Welcome to the club. Ik zag je last, ik had niet eens gegroeid En ik ben alle hele week op zoek Doe je best en dan mag je mee Want dat is niet zo makkelijk Nee, ik kan niet spelen nu, ik speel geen game Jij kan veranderen Want sinds ik hier ben, kijk ik alleen naar jou Baby, ik ben een fan en ik ben het alleen van jou Baby, je gaat nergens gezien. Anders kijk ik Nee, ik zie je, bent alleen. En ik ben ook alleen. shorty kon, nee, ik ben alleen. We the toch de content blijven. Kan je op de weekend spijt Ik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 Mag ja, je mee? Want dat is niet zo makkelijk. Nee, ik kan niet spelen nu. Ik speel geen game. Ja, ja, kan veranderen. Want sinds ik hier ben kijk ik alleen naar jou. Baby, baby, ik ben een fan en ik ben het alleen van jou. Dat was uh, muziek uh, van Charlie Poo met uh, Done For Me, Derry samen met uh, Kelani. En daarvoor ook de muziek van Ronnie Flex en, uh, en Fampke uh, Louise met Fan. Het is even tijd voor een beetje, beetje shownieuws. Nou ja, shownieuws, uh, ik word een beetje verdrietig van de shownieuws. Morgan Freeman, inmiddels uh, 80 jaar oud, is de nieuwste naam die opduikt in de hashtag MeToo kwestie. De acteur wordt door 16 verschillende personen beschuldigd... van seksueel uh, wangedrag. Dat uh, werd uh, van de week bekend. Van de 16 personen die beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag... menen en acht slachtoffers zijn en acht getuigen te zijn geweest van de misdrijven. En een van de beschuldigen komt van een productieassistent... die met Freeman samenwerkte op de set van The Going in Style. Dat was in 2015... Ze vertelde aan de CNN dat hij haar haar probeerde om haar rok op te tillen... om te kijken of ze wel ondergoed aanhoopt. Ook gaf hij ook veel ongepaste commentaren over haar figuur. Haar co Ellen Arkin zag het allemaal gebeuren en vertelde Freeman zelf dat hij ermee moest ophouden. Een andere vrouw die met de acteur samenwerkte in Now You See Me... meent dat Freeman zowel bij haar als bij andere vrouwcolleges... ongepaste opmerkingen maakte. Alle vrouwen op de set er spontaan meer kleren aan... als ze wisten dat hij op de set zoude, zou zijn. Zo klaar zijn zoveel schrik hadden ze om aangeraakt of aangesproken te worden door meneer Freeman. En uh, ja, Freeman reageerde dus al op het voorval. Iedereen waarmee ik gewerkt heb weet dat ik niet het soort persoon ben die opzettelijk mensen beleden. Ik zou ook nooit iemand bewust oncomfortabel doen voelen. Ik bied mijn verontschuldiging aan aan iedereen die zich door mij ongemakkelijk of niet gerespecteerd heeft gevoeld. Dat was niet mijn bedoeling. Nou ja, Freeman is een van de grootste Hollywood-acteurs. Hij is al meer dan vijf decennia actief en speelt in grote rollen. Grote rollen speelde hij in films als Miss, uh, Driving Miss Daisy. Shams Rock Redemption en in 2004 won hij een Oscar met... Uh, voor beste vrouw... nee, beste niet vrouwelijke, maar beste mannelijke bijrol in de Million Dollar Baby. En uh, Freeman werd daarnaast ook voor nog eens vier Oscars genomineerd. Ja, ik uh, vind het allemaal een beetje... triest. de man is godverdomme 80 jaar oud, hè. Wat wil zo'n mannetje überhaupt bereiken als het überhaupt waar zou zijn? Bill Cosby, die is gepakt. Vind ik ook gelul. Ik geloof er echt geen ruk van. En, uh, ik denk, soms overdrijven ze een beetje. Het is gewoon weer een kwestie van het. Laten we eens even kijken. Die man, die heeft zoveel geld. Hij is zo oud. We pakken al zijn geld af. Maar uh, als het wel zo is, ja, dat is heel erg vervelend. zo'n antwoord, ik lul weer veel zoveel. We gaan door met muziek. Paks met Electric Feel. Sean Futuring Saleda met de music. En daarvoor muziek van Pax met electric feel. Zo, ik hoop dat de microfoon een beetje blijft doen. Ik denk dat de microfoon een beetje last heeft van de warmte. Ja, dat is het niet meer zo gewend. Nou ja, wel. Het is niet dat het vandaag redelijk mooi weer is. De afgelopen week hebben we toch wel redelijk, uh, ja, we mogen toch wel redelijk spreken voor een mooie zomer. Af en toe uh, koude nachten. Maar uh, voor de rest. Uh, het is even tijd voor ik helemaal af en toe voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond 26 mei. Nou, als het eerste uh, beginnen we even met de Escape in Amsterdam. Bij het werkt feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Op informatie checken, Escape.nl met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raymundo. En wie die meegenomen, ik heb geen idee, want ik heb weer eens geen, uh, geen officiële fly meegekregen. En uh, ook vanavond iets verder weg. Uh, nou ja, verder weg, vijf minuutjes. Nou, misschien nog twee minuten hopen vooraf uh, Escape. Dan kom je bij Club R. Dat is vanavond Mainstage Invites. SM, nee, SBMG. Hij is live daarop. begint allemaal om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de, de, de, de website R.nl. Zo, lekker. Het plaaggeblek vanavond. De line-up wat je kan verwachten in Club R. S nou ja, natuurlijk SBMG. A mystery Guest, Jeux Pierre, Jab Breakfast, Acte. Gwenovan... L Behavior, IC en hosted by AC Ferraro. In het area 2 hebben we Javin, Lady Doe, DJ Risk en Aston. In Area 3 hosted by uh, Be Our Guest. Met uh, 808 uh, Futari en Jackie. meer en even check, even dus de website r.nl. En nog een wekelijksfeestje. In de Melkweg het werkse feestje Encore. Vanavond Encore It's Your Birthday. Begint er ook wel van middernacht Duurt tot de vijf uur in de ochtend. Met onder andere Waxbrand Ozai Prime. En Odin en host het bij Gilda. Dat vanavond dus in de Melkweg. Het Wijkse feestje Encore. Met vanavond het thema It's your birthday. En het laatste feestje is wat dichter bij huis. De kromme elleboog in natuurlijk Haarlem. En dat is uh, Gin and Juice vanavond. Begint al rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie ik de website clubstalker.nl. Met onder andere Sineux, Tony en Juice Jura. Vanavond dus in Club Stalker Gin and Juice. En tot zover ook de partyupdate. Door met muziek. Wise uit de UK met Feel My Needs. used to actually be a disc jockey. In the 80s, the sound was warm and it was loud. Today's clubs are not built around two turntables. A mixer and vinyl. Today's clubs are built on a DJ coming in just plugging up his laptop. So yes, today there is a different sound with vinyl. It's not as loud, you know. Vinyl sometimes—I don't know if everybody knows that—but you can go up there, you get that feedback playing an LP up for low Well, back in the '80s, when we didn't have, when DJs used to actually be a disc jockey, a disc jockey, a disc jockey, a disc. Jockey, a disc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 disc jockey.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 Dat was Grammar Fantasy met uh, Latinkia. En daarvoor muziek van David Pang en uh, KPD met Disc Jockey. Het is even tijd voor de tien Boven beste platen van de dansroep. Deze week op tien... David Pang en ATFC met Hipcats. Op negen deze week Basement Jack met uh, Good Luck Futuring uh, Lisa Kakula. De Butch Remix. Op acht deze week de platen die je zojuist hoorde David Pang en KPD met Disc Jockey. Op zeven Frank Rizardo met Revoke... En op zes, Tough Love en Gus uit Nederland met Dancing Kind of clothes. Op 5, Lyon uit Italië met Power to the People. Op vier, Robosonic en Farrak Dahl met In Arms. Op drie, deze week, Pax met Electric Feel. Op twee, Wise at the UK met Feel My Needs, heb je ook zojuist gehoord hebt. En deze week nog steeds op één, DJ Coos met Pick Up the 12-inch Extended Disco Version. En die ga je nu horen, hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk.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 Say yeah. yeah. to me. Marvelous. En daarvoor Sony Voldera te samen met Alex Mills met Take Me Down. En tot zover ook uh, het eerste uurtje van de Nightwalk, niet ook niet Zo Zometeen het nieuws en dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Maar de beste van de club zijn in Italië met DJ Caferscaning. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. En gewoon lekker te wachten tot 12 uur. En dan richting de club of de kroeg te gaan. Want uh, eh. Wij maken je warm voor die stapavond. Met nu op de radio. Tough Love using Salt dieven met keeping warm. De Tough Love remix. Ik zeg tot zometeen na de break.